een Klomp met het NOS-journaal. Het aantal aangiftes van aanranding en beroving in Keulen is verder opgelopen naar 516. Gisteren waren het er nog 379. In ongeveer 40% van de gevallen gaat het om seksueel geweld. Er zit nu één iemand vast omdat hij een mobiele telefoon zou hebben gestolen op oudejaarsavond. Verder heeft de Duitse politie tientallen verdachten in beeld, maar zij zijn nog niet opgepakt. Iran heeft de Verenigde Naties beloofd dat de ruzie met Saoedi-Arabië... het vredesoverleg over Syrië niet in de weg staat. Op 25 januari beginnen internationale besprekingen in Geneve. Eerder zei Saoedi-Arabië al dat het overleg gewoon door kan gaan. Iran is woedend over de executie van de Shiïtische geestelijk leider... nimmer al nimmer in Saoedi-Arabië. Sindsdien hebben beide landen hun diplomatieke banden verbroken.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 de naam en de data, geboortedatum, sterfdatum, vermeld van degene die daar gewoond heeft, dus op de joodse huizen ja, ja, gelezen, worden eigenlijk ja. voorzien van een stolperstein. En nou, mm -hmm. dat zou natuurlijk wel redelijk sensationeel zou ik maar zeggen zijn als je dat op de zeeweg uh, even in de zeestraat zou, uh, zou doen, want dan kom je zo wat op de helft uh, van het aantal huizen wat daar staat, hè, wat daar vroeger uh, in joodse uh,